Deze week gaan we in gesprek met de auteur van het boek Ik ben Bewustzijn. Goedemorgen André. Ja, goedemorgen Drieden. Leuk dat we elkaar even zo spreken. Weliswaar door de telefoon was het natuurlijk eigenlijk leuker geweest als we live bij elkaar hadden gezeten. Maar uh, ik ben blij om je stem te horen. Nou, mooi. <laughs> um, ik heb jouw prachtige boek gelezen, Ik ben Bewustzijn. En kan ja. jij eens zo voor mij vertellen, want dat is toch wel echt de essentie. Wat is dan voor jou Bewustzijn? Wat Bewustzijn is, um, ja, met name de titel, als je de titel neemt Ik ben Bewustzijn, dan kun je zeggen dat de inhoud van het boek eigenlijk handelt over eenheid. Het ik is eigenlijk het principe van eenheid van bewustzijn. En er is maar één bewustzijn. Er is maar één bewustzijn, hoewel wij denken dat ieder mens zijn eigen bewustzijn heeft. Maar het opmerkelijke vond ik dat mensen als Blavatsky bijvoorbeeld, en dat is van esoterie, spreekt van één bewustzijn. En de Oosterse filosofie spreekt van één bewustzijn. Maar je komt het ook tegen bij kernfysici die ook uitkomen bij er is maar één bewustzijn. Nou, als er maar één ik ben is, waar de grote van spreken, en er is maar één bewustzijn, dan moeten die twee aan elkaar gelijk zijn. Dus ik ben bewustzijn. Het gaat eigenlijk dus over eenheid. De ik benheid, het ik ben, waar de grote van geest van spreken, er is er maar eentje van. Hoewel ons, ja wij spreken natuurlijk allemaal van ons eigen ik, ons ik is daarvan eigenlijk een afgeleide, ook al herkennen we dat niet zo in de eerste instantie. En ja, we zijn allemaal bewustzijn. En als je nou zoekt naar eenheid, waar, waar kun je de eenheid vinden? En zijn, dan zijn we dan, dat, André, zijn dat, we dan in dat bewustzijn ook één? Zijn wij allen één in dat bewustzijn? In essentie wel, ook al beseffen we dat niet. Maar bijzonder vind ik ook bij bewustzijn, dat, dat vertrekt zich de mens volgens bepaalde wetmatigheden... En dat heeft dan verder ook helemaal niks te maken met je eigen levensvisie of je geloof of wat dan ook. Werkmatigheden van het bewustzijn gelden voor ieder mens. Omdat we allemaal een wezen dat bewustzijn zijn. Ja. En eigenlijk zeg jij dan van er bestaat niet zoiets als een ik-bewustzijn. Of bestaat dat in, in essentie wel, maar gaat dat op in de grote ene? Het gaat om met de grote een en het grote ik ben. Het, uh, bijvoorbeeld Jezus spreekt uh, op zeven plaatsen van ik ben. We kennen het van Yahweh, ik ben die ik ben. We kennen het van Krishna, uh, ik, ik ben de geest die in de diepte van de ziel in ieder wezen woont. De grote van geest spreken over de eenheid als het ik ben. Dus ze plaatsen dat daarmee ook niet buiten zich, maar ze herkennen dat in zichzelf. En dat vond ik het wonderlijke bij Hermes, dat die... Want daar ben ik eigenlijk mee begonnen met die uitspraak van Hermes, ik ben bewustzijn. Dat is een uitspraak van Hermes. Dat hij zegt van, oh ja, hey, ik ben bewustzijn. Echt alsof het een ontdekking is. En dan herhaalt hij nog een keer, ja, ik ben bewustzijn. Hm. Nou, als een grote van geest dat een ontdekking vindt, dan is dat ook iets aan de hand, denk ik. Dan is het niet een vanzelfsprekendheid. Geweldig. En jij hebt op je boek, heb je ook daar een, een tekening bij gemaakt? Hè? Op de buitenkant van je boek. He, die cirkel ja. met, die, met die centrische uh, rondingen daarin en die, ja. en die punt die daalt, uh, uh, dat triggert me. Kan jij daar iets over vertellen? Want ik denk dat uh, het boek ook gezien wordt door degene die, uh, die de nieuwsbrief ontvangen. Ja, dus eigenlijk een cirkelvorm met een punt in het midden. En helemaal bovenin, in die cirkel, staat ook een punt, een groter punt. Dat kun je dan het ik ben noemen. En dat kleine puntje in de midden is ons eigen ikje. En we denken dan dat, ja, dat we een pad moeten gaan dat rechtstreeks omhoog leidt. <coughs> Sorry. Maar juist om een stapje terug te doen, zie je dat er een cirkel komt van onderen op, die naarmate je verder terugtreedt, steeds groter wordt. En uiteindelijk bij de derde, de buitenste ring, komt dan eigenlijk de ring samen boven in dat punt van het ene ik ben. Dat is een beetje de achterliggende gedachte. Mm -hmm. Dus jij laat eigenlijk met deze figuur zien dat, dat, dat alle kleine ik-bewustzijns ik verbonden zijn met dat grote geheel. Ja, je een stapje terug doet. Want kijk, wat wij ons ik noemen, dat is eigenlijk uh, het resultaat van de ontmoeting tussen onze innerlijke wereld en de buitenwereld. Ja. Dus ontwikkelen we onze persoon. Sorry, maar dit is eigenlijk altijd een scheefgroei. Dus daar kun je eigenlijk spreken van ego. Nou, daar hebben we twee methoden op de spirituele weg. Op de eerste plaats, wat we dan noemen de weg van het water. Eh, water stroomt naar het diepste punt. Je moet eigenlijk weer teruggaan naar je oorspronkelijke nulpunt. Naar je gezicht voor je geboorte, zoals het San-Buddhisme zegt. Ja. Maar als water alleen maar stroomt naar het diepste punt en daar blijft staan dan gebeurt er verder niks. Dus na de weg van het water moet de weg van het vuur komen... om dat water weer te verdampen, zodat je een opwaartse beweging krijgt. Maar dat gaat dan vooraf inderdaad het stapje terug doen... zodat je weer tot je oorspronkelijke kern komt... en van daaruit kan het vuur je meenemen omhoog, om het zo te zeggen. Ja, ik, ik las ook dat je schrijft van dat de ene zich in de ziel openbaart... En een brug slaat naar ons persoonlijke leven. Dat vond ik ja. zo'n mooie zin. En, he, dus dat de ene zich in die ziel openbaart. En een brug slaat naar ons dagelijkse leven. Maar eigenlijk word je dan alleen, tenminste als ik naar mezelf kijk. Dan word je eigenlijk alleen maar heel stil. Ja, het eerste, ja, ja. want alle woorden die je gebruikt. Het ja, is dus een heel boek, 300 pagina's. Maar uh, woorden zijn natuurlijk concepten. En ik dacht in hoofdstuk 5, als het gaat over relatie, maakt dat onderscheid tussen het zuivere bewustzijn en het conceptuele bewustzijn. Conceptuele bewustzijn weten we, dat weten we wat dat is. Dat is onze gedachtegang. Dat is hoe wij het leven uiteenzetten, uit het ene zetten. Maar nooit kan een concept de levende werkelijkheid vangen. Het verstand en het leven zijn van een verschillende orde. Dus je kunt nooit verstandelijk... ...tot het ene doordringen, maar het is wel een instrument waarvan we ons moeten bedienen... ...om eerst onszelf uiteen te zetten, zodat we ons op een nieuwe manier weer simpel gezegd in één kunnen zetten. Mm -hmm. Dan kunnen we dat niet zomaar op eigen kracht natuurlijk. Ja, eigenlijk, eigenlijk voel je toch dat je altijd een soort middelaar nodig hebt tussen die persoonlijkheid ja. en, en, en, en die ene, zeg maar. Dat daar een soort... Ja, toch een ja. soort, uh, en, en wij noemen dat dan de ziel, maar dat er altijd een soort, hein, net als tussen stof en geest, dat er toch een soort brug gemaakt moet worden. Ja. Om, en, en, daar, en daar vullen wij als persoonlijkheid, denk ik, toch een, een hele belangrijke rol in. Uh... Ja, allereerst moeten we er als persoon gaan herkennen dat dat zo is, inderdaad. Ja. En dan moeten we als, als persoon overgeven aan, aan die ziel. Ja, ja want dat is... Ja, het was eigenlijk Plato die die ziel tussen de geest en de persoon inschoof, zeg maar. Ja. Tot die tijd had je inderdaad, wat wij dan noemen vroeg, die twee natuurorden, maar hoe komen die met elkaar in verbinding? Nou, dat is via de ziel, via een nieuwe bezieling. Ja. En ja, die ziel die, ja, die wordt ook uiteengezet, hè, met name bij Plotinus, uh, dat die ziel is drievoudig. Bovenste gedeelte richt naar de geest, onderste gedeelte naar de persoon. En het middengebied is het zuivere ziele-essentie, de, zuivere de liefde-wijsheid, zo wordt dat ook wel omschreven. Maar die middelaar is inderdaad noodzakelijk om die binding tussen geest en persoon tot stand te brengen, zodat die geest via de ziel zich kan uitdrukken in de persoon. En dat is op heel individuele wijze. Dus het is niet zo dat onze persoon een soort wegwerpartikel is, als je... In de Oostelse filosofie dat had onze persoon helemaal nog niet die functie die we er niet aan kunnen geven. Dankjewel André voor dit prachtige gesprek. Ik ja. denk dat we er nu een einde aan moeten maken. En ik geloof dat, uh, dat, dat ongetwijfeld er nog velen zullen zijn die jouw boek gaan lezen. Heel erg bedankt. Nou, ik wens je veel succes.